Michel Koenen met het NOS-journaal. Veel partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over het plan van Amsterdam... om over elf jaar geen diesel- en benzineauto's meer toe te laten in de stad. Coalitiepartijen VVD en CDA vinden dat de gemeente... niet zomaar zijn eigen beleid kan gaan voeren. De PVV noemt het plan bezopen. Vanaf 2030 is de hoofdstad alleen nog maar... voor de subsidieslurpende Tesla-elite, stelt PVV-leider Wilders. De OSP noemt het plan ambitieus, maar vindt dat de consument wordt gestraft. GroenLinks is wel enthousiast. In Amsterdam-Zuidoost is een man van 24 na een schietpartij overleden. Hij werd gisteravond op straat onder vuur genomen. De politie reanimeerde het slachtoffer nog, maar hij overleed later in het ziekenhuis. De politie zoekt twee daders, een witte en een donkere man. Het vrouwenvoetbal in Heerenveen kan door. De KNVB, de gemeente en de voetbalclub hebben een afspraak gemaakt over een krediet... waarmee de trainer en de speelsters betaald kunnen worden. Ook wilde het gemeentebestuur een onbekend geldbedrag aan de club lenen... De gemeenteraad moet daar nog wel mee instemmen. De politie in Leeuwarden zoekt een man die mogelijk een vuurwapen bij zich heeft. De man is sinds een ruzie in een woning voortvluchtig. En bij die ruzie zou hij geweld hebben gebruikt. Volgens Omroep Friesland gaat het om een conflict in de relationele sfeer. De mensen die de man uh, moet zien moeten niet zelf ingrijpen, maar het alarmnummer bellen. Het weer nog. Het is uh, bewolkt. Lokaal kan een bui vallen bij 9 tot 12 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen in de zuidelijke helft van het land. En in Limburg, Zuid-Limburg, kan wat natte sneeuw vallen. Het weekend wordt fris en wisselvallig bij hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB.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 Namens de Kassa Medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFN. ZFN. Met nu de Muziekboulevard.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 Nou dat. En dat was het wel.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 and give me wild.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 Passioneel begint, heb je zelden. vast wel iets moois